Tien uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Minister Ploumer van ontwikkelingssamenwerking moet bij elke maatregel die ze neemt aantonen of die positief uitpakt voor vrouwen. Dat wil de PvdA. U hoort het zo in Goedemorgen Nederland. Heerst het NOS Journaal. En de man, Mark Visser. Filiaalhouders van SNS waarschuwen voor grote financiële problemen bij hun filiaal. De franchise-nemers hebben een brandbrief naar het hoofdkantoor gestuurd. Die is in handen van de NOS. Enkele kantoren zouden op de rand van een faillissement staan. In de brief schrijven ze dat er weinig mogelijkheden zijn om geld te verdienen, zegt economieverslaggever gert Dennekamp.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 John Bakker is er bijna helemaal klaar mee. Ja, inderdaad. Alleen nog op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam... bij knooppunt Koenplein, drie kilometer. Dankjewel, John. Zometeen. Ankie van Gunswe wil verplicht gymles. Niet voor zichzelf, niet voor paarden, maar voor kinderen. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maandsparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De Partij van de Arbeid wil meer aandacht en geld... van ontwikkelingssamenwerking voor de positie van vrouwen. Ankie van Gunst verdoet een emotioneel appel op de minister van Onderwijs. Een gebrek aan privacy kan mensen behoorlijk paranoïde maken. Ik heb hier mensen gehad die, die, die denken dat ze afgeluisterd worden. Ik heb hier een man gehad die dacht dat het in zijn kies iets geplaatst was... En het tumeur van Koos Postomaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking, dames en heren, moet bij elke maatregel die ze neemt aantonen of die positief uitpakt voor vrouwen. Dat wil de Partij van de Arbeid, Roelof van Laar. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van die partij? Klopt. Waarom dat nou weer? Nou, omdat vrouwen tot de meest kwetsbare behoren in ontwikkelingslanden. Dus als je ontwikkelingsprojecten opzet... moet je wel zorgen dat die ook aan hen te goede komen. Sterker nog, ontwikkelingsprojecten komen doorgaans... eigenlijk alleen maar van de grond als vrouwen erbij betrokken zijn. Nou, in ieder geval zijn ze succesvol als vrouwen erbij betrokken zijn. Vrouwen zijn degene die het gezin draaiend houden. Maar krijgen vaak niet de mogelijkheden, wettelijk, maar ook soms van hun man niet... om dat ten volle te doen. Dus projecten moeten daarop inspelen. Ja, maar dat is toch niks nieuws onder de zon? Dat is niet heel nieuw en dat willen we ook al jaren. Maar we zien nog steeds in beleidsstukken dat het onvoldoende gebeurt. En dat terwijl de minister er wel erg voor is. Dus het is eh, voor, voor wat ons betreft vooral een aansporing voor het ministerie... om, eh, om hier in de stukken wat eh, explicieter op in te gaan... Ja. en betere strategieën te bedenken. U wilt een feministische meetlat voor de minister van samenwerken. Ja, zo kunt u het noemen. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, als je kijkt naar het succes van ontwikkelingssamenwerking... dan is dat alleen maar succesvol als je die meest kwetsbare groepen bereikt. Dat zijn vrouwen, maar ook bijvoorbeeld kinderen of mensen met een beperking. Ja. En als je dat niet doet, dan schiet ontwikkelingssamenwerking zijn doel voorbij. Ja, maar ja, al die prioriteitenlijstjes en de toetsing achteraf... kost ook weer geld, moet allemaal gecontroleerd worden... is vaak ingewikkeld en de doelmatigheid valt niet altijd aan te tonen, toch? Nou, ontwikkelingssamenwerking moet sowieso goed gecontroleerd worden. Juist om die doelmatigheid vast te stellen. Ja, dat We gebeurt dus heel vaak niet. Uh, en er wordt heel goed uh, gemeten. En ik krijg ook hele uh, dikke rapporten in de Tweede Kamer over die uh, projecten. Uh, dus dat, uh, dat gebeurt al. En daar kan dit in meegenomen worden. Uw VVD-collega uh, Ingrid uh, de KALUW, uh, die legt in ontwikkelingssamenwerking... meer de nadruk op een prominente rol van het Nederlands bedrijfsleven. Ja, wij zien dat meer in balans. Dus wij vinden zowel de ontwikkeling van de private sector... als de ontwikkeling van bijvoorbeeld basisvoorzieningen als gezondheidszorg of onderwijs... of de bestrijding van ziektes, dat vinden wij ook belangrijk. Ja, maar dat is, ook dat is toch niks nieuws? Dat vindt iedereen belangrijk. Ja. Dat klopt. Uh, nou ja, de VVD wat minder dan wij. Uh, er zijn partijen die nou, de, de, de hele de, ontwikkelingssamenwerking De VVD legt de nadruk misschien ergens anders, maar het, het is toch, ik heb nog nooit een vvd horen zeggen... we hoeven geen gezondheidszorg in de derde wereld. Nee, maar ik heb wel VVD's horen zeggen dat ze 3 miljard willen bezuinigen. dan kan je toch een stuk minder aan aidsbestrijding doen. Ja, dat is zeker. Hoe moet de minister nou precies gaan meten wat voor de effecten haar beleid heeft op vrouwen? Door in de projectevaluatie heel goed te kijken of de positie van vrouwen wel verbeterd door projecten. Dus we kunnen wel bijvoorbeeld aan conflictbemiddeling doen. Maar als we daar vrouwen niet bij betrekken en hun positie niet versterken, dan heeft dat over het algemeen weinig zin. Dus daar moeten we goed, goed op letten en dat kan je, ook, kan je ook zien. En als nou delen van het beleid niet voldoen aan die meetlat, wat dan? Nou, we willen vooral dat het in stukken staat... zodat we er van tevoren al naar kunnen kijken of de logica klopt. Dus als je vrouwelijk ondernemerschap wil stimuleren... moet je goed uitleggen hoe je dat gaat doen. En dan kan er in de Kamer ook een beter debat over gevoerd worden. Dus ja. dat voorkomt sowieso al uh, dat projecten mislukken. Maar stel nou dat je een jongensschool wil steunen daar... Uh, om ze techniek bij te brengen bijvoorbeeld... zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien... die jongens als uh, man zijn. Dan kun je niet zeggen dat daar sprake is... van een meetbaar effect voor vrouwen. Althans niet op, direct op die school. Mag dat dan niet meer wat u betreft? Nou ja, op dat niveau krijgen wij geen beleidsstukken. Ik heb nog nooit een stuk gezien wat specifiek over één school gaat. Dus dan moet je kijken naar het onderwijs in het algemeen. En dat kan best zijn dat techniekonderwijs een aandachtspunt is. Maar dan kan je ook kijken, want in veel landen is het veel minder gevoelig... dat mannen techniek gaan doen en vrouwen iets anders dan in Nederland, gek genoeg. Ik heb zelf onderwijsprojecten in Cameroen gezien... waar veel vrouwen techniek studeren bijvoorbeeld. Ja. Dus dat kan je wel degelijk stimuleren. Ja, en culturele verschillen tussen Nederland en sommige Afrikaanse landen... die wat traditioneler zijn ingesteld, bijvoorbeeld omdat de islam daar groot is. Levert dat dan vervolgens geen problemen op in het verlenen van ontwikkelingshulp? Je moet daar slimme combinaties zoeken. Bijvoorbeeld in Somalische vluchtelingenkamp in Kenia... krijgen meisjes die naar school gaan extra voedselbonden mee naar huis. Daardoor wordt het voor de gezinnen ook aantrekkelijk om meisjes naar school te sturen. Ook al vinden ze dat zelf misschien niet heel zinnig. Maar omdat ze voedselbonden mee krijgen, vinden ze het wel zinnig. En wij vinden het goed omdat de meisjes daardoor langer naar school gaan... en daardoor aan een betere toekomst te kunnen werken. Juist. Dus uw oproep aan de minister is... richt u voortaan op vrouwen, dat wil zeggen, in uw beleid? Nou, zorg in ieder geval dat vrouwen en meisjes ook profiteren van het beleid. Ja, maar... Nogmaals, daar is dan weer niks nieuws onder de zon. Nou ja, tot nu toe gebeurt het onvoldoende. Dus u wilt daar meer nadruk op, zodat het beter in balans is? Precies. De meetlaat. Ja. Ik dank u zeer. Oké, okay, graag gedaan.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 Door de nieuwsgierige Googles en veiligheidsdiensten van deze wereld staat onze privacy zwaar onder druk. Maar onze eigen nieuwsgierigheid naar het privéleven van een ander kan daar soms ook debet aan zijn. Hoort u in weg van De Privacy, deel 3 en een verslag van Marcel Dekker. Wat kunt u van Marcel Dekker achterhalen? Dat hij verslaggever is en bij de KRO werkt. Vanwege zijn niet publieke profiel bij Facebook en een totale desinteresse voor Twitter en chatboxen is dat de informatie waarover u kunt beschikken. Meer niet. Google weet veel meer over hem, de veiligheidsdiensten waarschijnlijk ook, om er te zwijgen over wat zijn smartphone allemaal ongevraagd en onmerkbaar over hem bekend maakt. In de laatste geval is de volstrekte illegale jammer misschien iets voor hem. Er zijn uh, bepaalde blokkers die signalen blokken. Hè, dat dan noemen ze jammers in de, in, de, in, de, in de volksmond. In de Boevenmond heet dat een jammer. Wat doen ze dan? Je komt binnen in, in een, in een pand of in een huis, je ziet het die jammer aan. Dus alle camera's vallen, alle camera's vallen uit en die telefoon stuurt. Juist juist, juist, juist, juist. En dat mag niet. En dat ook bij dat we die niet kunnen verkopen. Dat krijg je wel heel raar volk over vroeger, dat willen wij niet hebben. Wij verkopen wel zakjes voor de mobiele telefoon, dan is die telefoon niet te traceren. Maar je kan, er, je kan er ook niet meer bellen als die dicht zit dan, hè? En zo zijn we aanbeland in de spywebshop van Ronald Bakker. Goedaardige verkoper van spionnenzaken, maar daarmee natuurlijk ook... vijand van de privacy. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Zag u me al aankomen? Ik nou ja, ik, uh, ik heb het wel gezien, ja. We hebben een aantal camera's hangen, dus ik ga het nu snel door. Zou mooi zijn, zeg, als u me niet zag aankomen, want het stikt hier... van de camera's. Het stikte hier van de camera's, maar we wisten alles... Een winkel volgepakt met gadgets en uh, dingen die misschien iets belangrijker zijn dan gadgets. Ja, nou ja, ik noemde de camera's al. Beveiligingscamera's, alarmsystemen, uh, alles om uw huis te beveiligen. Ja. En daarbij natuurlijk een, uh, een, uh, een aantal gadgets zoals we willen zijn. Ja. Zullen we daar eens naartoe lopen, ja, ja, want dat duur. spreekt het meest tot de verbeelding. Ik zie een horloge. Ja, dit lijkt een heel normaal horloge. Uh, is ook een normaal horloge. Er zit een uurwerk in, maar er zit ook een camera in. En hij neemt op beeld en geluid. Zit hij dan onder het glas? Hij zit onder het glas, meestal bij tussen de 12 en de 1. Ja. Ik zie nog een bril. Een bril, ja. Een bril met een, uh, een, bril met een camera erin. Het lijkt op een normale... Uh, geen Google-bril? Een design -bril. Nee, geen Google-bril. Die neemt op, ne neemt op op een SD-kaart. Twee uurtjes. prima kwaliteit. Okay, we gaan het niet bij elk artikel vragen, maar wat kost deze dan, die bril? Die is 229 euro. Doe maar, meneer Bakker. Ja, maar ja, daar heb je ook wat voor. Ja? <laughs> Laten we nog eens even verder kijken. Want ik zag op jullie site, daar worden natuurlijk ook heel veel zaken gedaan... zag ik ook bijvoorbeeld een bad staan met een camera erin. Die verkoopt u ook? Die heb ik ook, ja. Ja, ja die heb ik niet in de kast nee, nee. Dat hebt... is nou jammer. Die had ik even van dichterbij willen ik zien. Ik zal hem wel even pakken natuurlijk. Nou, maar dan het... moet ik even het magazijn in lopen. Nou, dat zijn een aantal artikelen die hier verkocht worden. Wat voor mensen komen hier eigenlijk op af? Wie stapt hier Doorsnee door Nederland. Ja, ik kan niet zeggen de ene groep of een andere groep. Wat wel veel gebeurt is in de, in de particuliere sfeer, in de privésfeer. Mensen die in echtscheiding leven of met hun kinderen problemen hebben... die dingen op willen nemen. Uh, zaken mensen die hun partners niet vertrouwen. Uh, ja, al dat soort zaken komt ja. hier langs. Ze horen veel. Ja, er wordt natuurlijk veel online verkocht... maar er stappen natuurlijk ook wel eens mensen hier in Nieuw de Winkel binnen... Dat moet een hele aparte ervaring zijn. Want die mensen moeten met de billen bloot. Die moeten uitleggen wat ze willen. Ja, dat doen ze ook. Daar zijn we een soort ombudsman, ombudsvrouw in. Het voor- en het natraject. Mensen zitten omhoog, zitten met een probleem. Vragen om een oplossing. Die kunnen wij hun bieden. Maar dan moeten uw oortjes toch wel eens een keer flapperen ook, of niet? Zeker, ja. Vertel eens meneer Bakker. Vertel eens meneer Bakker. Ik heb hier mensen gehad die denken dat ze afgeluisterd worden. Uh, ik had weer een man gehad die dacht dat er in zijn kies iets geplaatst was. Ik had last van nanostralen, zei hij. Maar ja, wij hebben ook uh, apparatuur die zenders uh, uh, kunt opsporen. Dus ik pak zo'n ding uit de kast bij die man. Ik zeg, gaat u even staan. Ik, ik, ik, ik zet hem even aan. Ik hou hem even, ik hou hem even bij zijn gezicht. Ja. Ik zeg, er is niks los meer. Nee. Zo'n ding kost 1000 euro. Die had ik ja. natuurlijk uit zijn zak kunnen kloppen. Ja. Dat, heb ik niet, dat heb ik niet gedaan. E tappen. Nee, dat vind ik Dan toch weer niet. En die man ging zeer teleurgesteld naar huis. Die was heel blij dat hij niks in zijn kies had. ja. ja, ja. Uh, je zou kunnen zeggen, uh, meneer Bakker, dat u een uh, privacy vijand bent. Vindt u dat? Want u verkoopt zaken die inbreuk doen op die privacy. Ja, als je dat zo stelt, wel natuurlijk. Foei, meneer Bakker. Ja, foei, foei. foei. Maar als je een auto verkoopt, dan, dan uh, veroorzaak je ook ongelukken, denk ik, hè, toch? Dus dat, dat dan gaat. Ja. Wat een wereld mag toch, hè, meneer Bakker. Ik mag niet uit de school klappen. Dus. Wat een wereld. hebben een heerlijke wereld hebben toch. U verdient er goed aan in ieder geval. Uh, wij verdienen, wij hebben niet klaar. Alleen maar beter. Ik hoop het wel. Morgen terug naar de kille wereld van de serieuze privacybedreigingen... zoals de camera. In Nederland zijn we er gek op. Omdat je er zo lekker veel mee kunt. Ze worden bijvoorbeeld ook ingezet als selectiemiddel bij uh, verkeerscontroles... maar ze worden ook ingezet om uh, verkeersmanagementmaatregelen toe te passen. Uh, maar dat neemt niet weg dat de camera's ook op heel veel foute manieren eigenlijk ingezet kunnen worden. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. En vragen en opmerkingen zijn welkom via Goedemorgen Straks Ankie van Gunswe wil gymles, niet voor paarden, maar voor kinderen. De eerste dochtertumeur, Iris Kospostema. Ik draafde achter Koningin Juliana aan in een Oostenrijks kasteel. Koninklijk bezoek 1961, geloof ik. Ze stapte stevig. Ik, debutant bij de radio, moest en zou iemand uit haar gezelschap interviewen. Een minister. De naam was Luns. Jozef Luns. Daar gingen ze weer. En ik maar draven. Mijn opnameapparatuur heette toen Mayhack. Er zat maar een paar minuten band op. Bovendien moest je die Mayhack met een slingertje de juiste snelheid geven. Onhandig als altijd deed ik dat fout. Luns bleek later de stem te hebben van een oud paard in een tekenfilm... Het moest over, zeiden de technici. Ik weer draven. Luns deed het opnieuw. Wat hij zei, weet ik niet meer. Geen breaking news in ieder geval. Dat zou snel veranderen. In de jaren zestig al. Net gestarte tv-rubrieken, brandpunt en achter het nieuws... gingen pittig aan de slag met de politici. En het werd pittiger en pittiger. Politici en de media... Hoe het was en vooral hoe het werd... leest u in een boek dat mooi net voor Sinterklaas is verschenen. Het heet Op TV of Roemloos ten onder. En de schrijvers zijn Margalit Kleijweg en Max van Wezel... vooral befaamd als journalisten van Vrij Nederland. Het boek zit vol ware verhalen... over de verhouding media, journalisten en politici. Ook sociale media spelen dan nu een rol. Het boek dat lekker leest concludeert dat van bovenaf regeren en alles binnen kamers houden... dat is verleden tijd. Politici moeten verantwoording afleggen aan het grote publiek via journalisten. En wat moeten die journalisten, schrijft het boek? Zij hebben hun informerende en controlerende taak... zonder dat ze goedkoop moeten willen scoren. En mijn debutanten Ach, die staat met slinger in het museum. Misschien naast het portret van een historisch politicus te wie je toen nog excellentie zei. De naam was Luns. Jozef Luns. Koos Postema, morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème Paris penché sur ses problèmes.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 Een paar dagen, dan komt hij naar Nederland. J'ai vu Paris, was dat met Charles, van Charles Aznavour. Het is vijf voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Beste Jet, geef elk kind weer gymles. Het is de noodkreet van Dressura-Amazone Ankie van Gunsve... in een open brief aan de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. Mevrouw van Gunsve, goedemorgen. Goedemorgen. Kinderen krijgen toch gewoon gymles op de basisschool? Althans, de mijne wel. Ja, een beetje wel. Hè? Maar uh, ja, er zit geen verplichting op. Er zit geen uh, uh, vaste tijd in die uh, besteed moet worden aan de gymles. En uh, daarbij zijn er tegenwoordig ook geen speciale leerkrachten meer daarvoor. En uh, het wordt verder ook niet getest. Dus op sommige, sommige scholen is het gewoon uh, ja, heel minimaal wat er aan gedaan wordt. Ja. En ik zou graag willen dat het gewoon verplicht wordt. En dat er een, uh, ook een, uh, nou ja, dat er een bepaalde voorwaarde is wat de kinderen moeten kunnen doen per jaar. Want dat wordt van lezen en schrijven en rekenen ook geëist. Het is een soort van cri de keur die u schrijft in de Telegraaf uh, vanochtend. Dus echt een tamelijk emotionele oproep aan de minister van Onderwijs. Waar, waar, waar komt dat opeens vandaan uit uw mond? Nou, niet heel emotioneel, maar ik Weet je wel. bedoel, het gaat al. Ja, de discussie loopt en loopt en loopt. Maar eigenlijk verandert er niks. En uh, we hebben vorige week met uh, minister Edith Schippers en een aantal sporters samengezeten om te kijken hoe kunnen we sport beter in de samenleving krijgen. En... Eigenlijk komt iedereen toch vast te zitten op dat het niet een basisding is op school. Eigenlijk moet het gewoon op school uh, beter aangepakt worden... zodat kinderen daarmee opgroeien. Ja. Nu is het toch dat het bij de ouders ligt, wat uh, voor mij niet een probleem is... maar voor een aantal andere mensen, financieel of vanwege werk, wel een groot probleem kan zijn. Ja. Ah, dan denk ik, dan moet je als school dat oppakken. Vroeger was dat ook gewoon uh, een verplicht onderdeel. Uh, school zwemmen ja, wordt op heel veel plekken ook niet meer gedaan... Nee. Ja, dat komt toch steeds weer bij de ouders terecht. En ik zeg al, voor sommige mensen is dat geen probleem, maar voor anderen wel. En dan denk ik, dan moeten wij gewoon, als we als land willen dat we een sportland zijn. Als wij vinden dat de kinderen gezonder en beter moeten opgroeien... dan moet het gewoon in het schoolpakket vastgesteld worden. Ja, dus uh, u pleit uh, voor, la, laten we zeggen, vaste tijden voor de gymlessen op school. Voor uh, speciale leerkrachten daarvoor. Moet je er ook cijfers voor halen, of niet? Ja. En er moet gewoon een voldoende zijn. En, en de school moet daar ook op ge, ge, gecontroleerd worden. Dat ja. gebeurt bij al die andere vakken ook. Waarom maar ja, zou Jim daar niet bij horen? Maar ja, niet iedereen is, is natuurlijk uh, even getalenteerd als het gaat om sport, toch? Nee, maar ook niet met lezen en schrijven. Nee, dat is waar. Maar ja, als je niet kan sporten, dan kan je nog wel ambtenaar worden. En als je niet kan... <laughs> uh, ik weet eigenlijk, ik, ik wou zeggen, als je niet kan je lezen en schrijven... kan je altijd nog topsporter top worden. worden. Maar ik weet dat... Het gaat erom dat mensen zich bewust worden... In, uh, tijdens gym, uh, tijdens sporten... Uh, je krijgt met teams sport te maken. Het is ook sociaal, emotioneel, motorisch. Het is voor, voor gewoon de ontwikkeling van een kind... is het gewoon essentieel belangrijk. Ja. Ook al kan je het niet goed, dan is het juist belangrijk... dat je toch een soort van, van daar leert mee omgaan... en daarmee opgroeit, waardoor je misschien sport leuk gaat vinden. Wat dan weer heel goed is voor de gezondheid van alle mensen. Ja, U weet het antwoord al hè, van de minister. Er is geen geld voor aparte leerkrachten. Nou, dan zorgen ze gewoon dat die leerkrachten wat er nu zijn... zorgen dat er een aantal uren echt reëel gegimd worden. En dat die leerkrachten zo opgeleid worden op hun opleiding... dat ze het goed kunnen. Dus ze moeten niet alleen maar blokfluit leren spelen... maar ze moeten ook echt goed uh, uh, lichamelijk onderwijs kunnen geven. Ja. En nogmaals, waar komt die oproep dan opeens vandaan uit uw mond? Ja, omdat ik dus bij het gesprek zat uh, vorige week met Edith Schippers. Ja, en een de minister aantal van Volksgezondheid. En wij steeds zeggen: hoe lossen we het op? Hoe lossen we het op? En iedereen heeft superplannen. En er zijn heel veel initiatieven door het hele land. om mensen en kinderen aan sport te krijgen. Allemaal geweldig. Ja. Maar eigenlijk slaan we daarmee nog steeds de basis over. Ja, goed. Dit is dus een uh, ingezonde brief in de Telegraaf. Wat, wat is de vervolgstap die u gaat zetten? Ja, daar ga ik nu weer over nadenken. Ik leef stap voor stap. <laughs> en ik denk, we moeten ergens beginnen. Dus als ik niet vast nu begin met te roepen dat het anders moet... Uh, we kunnen wel allemaal blijven praten en discussiëren. Maar dan moet er gewoon, ik ben meer van, er uh, moet iets gebeuren. Goed. Uh, oproep is helder. Kijk kijken hoe de minister reageert. Ja, ben van Vindselen. benieuwd. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Alle aandacht nu voor een andere atleet op Radio 1. Nou ja, volger van de atleten eigenlijk meer, Jeroen. <laughs> Ja, vanmiddag met uh, een trein met een Utrechtse club naar Parijs. En dat gaat over fietsen. Maar nu even iets heel anders: um, criminaliteit van licht verstandelijk ge gehandicapte jeugd. Vanmiddag wordt er een prijs uitgereikt over een boek dat erover is uh, geschreven. En we hebben de schrijfster in de bus. En ook een familielid van uh, iemand die daarmee zit, is behept. In lijn 1 van de NTR.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 In de VS zijn schadeclaims ingediend tegen het farmaceutische bedrijf MSD. Volgens 2000 gebruikers en nabestaanden van gebruikers... kan de anticonceptiering NuvaRing trombose veroorzaken. Het risico zou net zo groot zijn als bij de omstreden Diana 35-pil. De NuvaRing werd tien jaar geleden in Os bij Organon ontwikkeld. Fabrikant MSD laat weten alle vertrouwen in het middel te hebben... en zegt dat het aan alle eisen voldoet. En de VVD wil dat inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten... een aangepast paspoort krijgen. Volgens Kamerlid Bosman moet op de buitenkant van hun Nederlandse paspoort... te zien zijn waar ze vandaan komen. Op die manier kan een gemeente makkelijker zien... of er extra vestigingseisen moeten worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld een baan of een bepaald inkomen. Dat is het belangrijkste nieuws. Jolbakker Bakker is koffie gaan drinken, want alle files zijn op. Er staan dus geen files meer. En alle aandacht nu voor Jeroen Wielaert in een bus van lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen, ik uh, kijk naar een boekomslag. Ik zie een uh, spijkerbroek met uh, daar op de rug twee handen... samengebonden door een uh, mooie metalen set handboeien... Het is de cover van Verraderlijk Gewoon. Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht. Zo heet dat boek van Marigo Thewen, socioloog en onderzoeker. En zij krijgt daar vanmiddag in de Rode Hoed in Amsterdam... van de Stichting Maatschappij en Veiligheid de SMV Publicatieprijs voor. Zij is hier, Marigo Thewen, goedemorgen... Fijn dat ik mag komen. Fijn dat er tijd is, maar maar onder, tijd is voor het onderwerp, heel mooi. Ja. Een goed lijn één onderwerp en sowieso een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Waar gaat het even over in de kern? In de kern. Uh, in de kern gaat het erover dat LVG, of heel veel mensen zeggen LVB, is verstandelijk beperkt jongeren, oververtegenwoordigd zijn in het strafrecht. En dat ik vind dat er te weinig aandacht is voor de maatschappelijke positie van deze jongeren, waardoor ze naar mijn idee eerder in het strafrecht komen. En daar zijn natuurlijk in de maatschappij ook allerlei oordelen over. Uh, oordelen weet ik niet. Ik denk dat er eerder een uh, onderkenning is van de problematiek. Ik denk veel te, wel, veel, veel te weinig mensen weten uh, hoe groot die groep is die in strafrecht komt... en wat de betekenis is van de verstandelijke beperking... en de impact van deze jongeren als ze in strafrecht komen. U kunt erover uh, meepraten op 0800 1121... Uh, hoe u denkt over criminaliteit, over gehandicapte jongeren, hoe ze moeten worden aangepakt. 0800 11 21, 0800 11 21 is het telefoonnummer. U kunt tweeten naar lijn1 en mede naar lijn1apenstaatje ntr.nl. Wat je gonna doen What gonna do when they come for you? When you were and had bad traits... You go to school Inner Circle over bad boys. Toen ik hier naartoe reed... Uh, met de gegevens van verhaallijk Gewoon in mijn hoofd... moest ik denken aan de openingsfilm van Film by the Sea. Het uh, jaarlijkse zomerfilmfestival in Vlissingen. En dat was de première ook dit jaar. Film Gabriel, een film uit Canada van uh, Louis Archambault. Eh... Uh, Echt aangrijpend, ontroerend. Die Gabrielle staat heel vrolijk in het leven. Zit in een koor. Krijgt daar een hunch. Wordt verliefd op een van de jongens. Maar het mag niet van het ouderlijk gezag. Ze heeft redelijke opvang. Maar ze wil ook zelfstandig gaan wonen. En ja, dat gaat verkeerd. Marie Tewen. Hebben jullie die film gezien toevallig? Helaas, die film niet. Ik kijk veel films. En zeker dit soort films spreken me altijd erg aan. Uh, veel van deze jongeren en terecht willen zelfstandig wonen. En tegelijkertijd zien we dat er te weinig opvang voor deze groep is. Uh, ze vereenzamen vaak. Ze krijgen te weinig baantjes. Te weinig vrije tijdsbesteding. En vanuit eenzaamheid uh, worden ze vaak meegenomen in de criminaliteit. In de zin vaak? Ja. In de zin van, maar niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Als er veel goede opvang is, veel ondersteuning is uh, vanuit de omgeving, maar ook vanuit de, de zorg, uh, dan hoeven ze niet in de criminaliteit te komen. Dat is ook het verschil tussen de onderzoeksgroep bij mij en de controlegroep. Het is een groep die niet delinquent was. Daar zie je dat deze jongeren niet in de criminaliteit belanden. Omdat er veel meer opvang voor deze groep is. En veel meer dagbesteding. We hoorden dus net bad boys. Maar het gaat hier dus niet in principe om slechte mensen. Nee, absoluut niet. Het zijn vaak hele aardige, lieve, zachtaardige mensen. Krijgen maar... wij weer het lijn 1 dat we toch soft zijn? Hoor. Ik, hoor de, ik hoor de tweets alweer aankomen. <laughs> ja. nee, dat kan ik me voorstellen. Als je beroofd wordt, dan wil je daar helemaal niet naar kijken. Nee, natuurlijk niet. Zo simpel is het natuurlijk. Uh, maar onze maatschappij is natuurlijk wel behoorlijk veranderd. Uh, ik heb het niet alleen over de individualisering, maar ook je moet voor alles een diploma hebben. En een REC3-school, oftewel een speciaal onderwijs geeft geen diploma. En als jij vakken wil vullen bij Albert Heijn, dan nemen ze eerder studenten dan een zwakbegaafde jongen. Dus waar gaan deze jongeren naartoe? Vaak hebben ze veel te weinig dagbesteding. En een van de kenmerken van een verstandelijke beperking is dat ze heel erg beïnvloedbaar zijn. Uh, dat kan je positief bejegenen, maar dat gebeurt vaak helaas uit negatieve insteek. Dus als je maar heel eenzaam wordt en als maar frustraties oploopt... omdat je nergens mag meedoen in de samenleving. Niet in de vrije tijd, omdat je van de voetbalclub wordt gestuurd... omdat je niet op tijd kan komen bijvoorbeeld, en niet bij de Albert Heijn... omdat je de vakken niet zo snel kunt vullen als een student dat kan... Eh, op school een beetje lastig gedrag vertoont... of een beetje boel lastig gedrag vertoont... en daar ook van school afgestuurd wordt... dan stapelen die problemen zich steeds meer op. Deze jongeren lopen st krijgen steeds meer frustraties. En als je dan geen goede opvang hebt... en de ouders het ook niet meer weten... dan hebben ze iets van, nou, jongeren gaan uiteindelijk belanden dus op straat. En daar zijn ze natuurlijk een gewillige prooi voor kwaadwillenden. Hoe groot is die groep? Hoe groot wat? Deze groep verstandig gehandicapte jeugd... <laughs> in de bevolking. Ja, die, die dus voor problemen uh, zorgt. Uh, ja, dat is, dat is een hele terechte vraag, maar ook een lastige vraag. Ik ga eerst even terug om te kijken van... Als ik jullie vraag van hoe groot is de groep verstandig beperkte in Nederland... Nou, mensen hebben geen idee... Maar als je naar een zogenaamde normaalverdeling kijkt... dan kom je ongeveer op 16 van de Nederlandse bevolking... heeft een IQ tussen de 50 en de 85. Dus dat is echt een substantiële groep... waarvan heel veel mensen zich niet bewust zijn. Ook de beleidsmakers niet, ook de politiek niet. Uh, maar hoe groot de groep in het strafrecht komt... Nou, dat is een uh, hele ingewikkelde vraag, omdat het wordt niet geregistreerd. We weten niet wie verstandelijk beperkt zijn. En daarom heb ik aan de kinderrechters en officieren van justitie gevraagd... Nou, doe nou zo'n schatting, weet dat je nergens op vast mag pidden... Dat is geen statistiek. Maar hoe groot, hoe groot denken jullie dat de groep is die voor jullie neus komt in het strafrecht van alle jongeren die jullie voor jullie, voor jullie krijgen? En dan maken ze toch inschattingen tussen de 30 en 50 procent van alle jongeren in het strafrecht. Dus bijna de helft van alle jongeren zouden een lager IQ hebben. En dan denk ik, wat voor maatschappij zijn wij? Ja. En het is niet direct herkenbaar, denk ik, op straat. Nee. Het is denk ik ook van alle kleuren en gezinten. Het is niet één bevolkingsgroep nee, absoluut om te stigmatiseren niet. absoluut niet nee. nee het komt in alle het komt in alle lagen ja, voor zeker ja. ja, Het is toch, het is voor ouders, het is voor, überhaupt, als we allemaal waarschijnlijk weten, als je kinderen hebt, hoe moeilijk het is om kinderen op te laten groeien. Maar met een verstandelijke beperking is het nog veel moeilijker. De jongeren hebben toch de neiging om zelf bepalend gedrag te vertonen, uh, vinden vaak dat ze geen probleem hebben omdat ze moeilijk kunnen reflecteren, dat heeft met een intelligentie te maken. Je kan moeilijk abstracter denken, dus vind je vaak dat je geen probleem hebt. een nou. soort ontkenning? Ja, hele, ik zou niet hele, meteen hele ontkennen, ontkennen. Nee, helemaal niet bewust. Het is toch, ah. het is, een van de kenmerken van een verstandelijke beperking is dat je moeilijk kunt reflecteren. En als je dan ook nog ouders hebt die ook verstandelijk beperkt zijn, wat voor een, deel, voor een bepaald percentage ook is, dan zie je dat deze ouders nog de jongeren een hulpvraag kunnen stellen, terwijl er eigenlijk wel hulp zou moeten komen. Rosanne is hier in de bus. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, niet met een handicap, maar wel, met een, met, handicap. wel, wel met een familielid. Ja, ja. Mijn broertje gaat het om. Hoe, hoe uitzicht dat bij hem? Wat heb je met hem meegemaakt? Wauw, uh, wat hebben we niet met hem meegemaakt? Um... Nou, we hebben een ja, klein we... half uur. Dus, uh... <laughs> um, ja, mijn broertje heeft uh, ADHD. En uh, ja, een IQ rond de uh, 70. En um, ja, het begon uh, met moeilijk meekomen op de basisschool. En vervolgens... Dat was niet hier in Amsterdam? Nee, nee, dat was in het oosten van Nederland. Mm. Was het. Uh, zijn wij opgegroeid. En um, als volgt ging hij naar een speciaal onderwijs. En um, ja, vervolgens uh, mocht hij stage lopen. Ook de, ja, bij fabrieken daar in de buurt. En uh, ja, wat uh, Mari gewoon net zei, dat hij niet op tijd kon komen. Uh, ja, moeite met collega's. Uh, Onderling. Um, op een gegeven moment gingen zijn vriendjes zeg maar, uit het dorp. Die gingen uit. En, en dan wilde hij natuurlijk mee. En um, ja, daar ontstonden ook allerlei pro uh, problemen. Met, met uh, ja, voornamelijk drankgebruik. Dat hij het niet echt goed in de hand kon houden. Um, dat hij uh, ja, acties deed... Uh, het ja, is heel makkelijk zeg maar, op te jutten. Dus als, als mensen zeggen van... Nou, dat, is, uh, dat, dat moet je doen, dat is leuk om te doen. Um, ja, wat dan eigenlijk uh, niet kan, dat doet hij dan... omdat hij niet echt gevolgen kan inzien. Wat deed hij dan bijvoorbeeld? Um, uh, nou, bijvoorbeeld uh, dingen jatten, dat soort dingen. Supermarkten? Ja, ja in de supermarkt of uh, uh, bij cafés, uh, dingetjes, dat soort dingen... Hm. Ik ken ook uh, jongeren die dat met hun vol verstand doen hoor. Maar goed, uh, met, met hem liep het uit de klauw. Ja, ja. En wat en, is er uh, vervolgens gebeurd? Um, <coughs> wat is er vervolgens gebeurd? Ja, op een gegeven moment toen, um, uh, ging hij dus wel uh, ja, zeg maar uit huis wonen. Omdat het uh, thuis wat, ja, gewoon lastig ging. En um, uh, ging hij ja, op een ja, bewoning, uh, of hoe heet het? Um, begeleid, wonen. begeleid wonen, ja. ja. en um, ja, Omdat hij dan toch een beetje aan het puberen was, is dat, ja, wou hij dan, dan graag weer weg. En dan ja, hij heeft hij ook wel eens gezworven. En dan kwam hij toch weer tot inziening van, nou, dit is, dit is het ook niet. En dan toch maar weer terug naar een andere woongroep. En, dus hij, en zo ging dat ja, hij, zo kan, gaat het een op, beetje af en aan. Hij huid. had wel inzicht. Ja, af en toe heeft hij wel ja. iets. Ja, ja. ja. Maar met dat drankgebruik. kwam er ook nog een verslaving bij? Ja, dat heeft hij nog steeds. Ja, ja. ja. Maar hij kwam ook dus ook in aanraking met justitie. Ja, klopt. Ja. Ja, um, ja door dus dat, uh, dat. dat jatten dan bijvoorbeeld. Uh, ja, is hij wel een paar keer voor de, uh, voor de rechter verschenen. En Type. Draaideur crimineeltje? Um, ja, draaideur. Op een gegeven moment... Uh, ja, weten ze ook wel wie hij daar in, inderdaad is. En... Um, um, ja, wat... Uh, er zijn wel eens... Uh, vertelde mijn moeder laatst... Uh, dat, dat er wel eens onderzoeken zijn gedaan bij hem. Uh, in opdracht van de rechter door een psycholoog Die dan... Uh, hij ja, heeft verteld van, nou, dat, uh, ja, dat mijn broertje eigenlijk helemaal niet geschikt is voor een, gevangenis, voor een gevangenisstraf. Um, maar meer voor een soort van begeleidende straf. Of dat hij dan uh, opnieuw in een, uh, in een huis met begeleiding gaat wonen. Um, maar ja, alsnog uh, ja, hebben rechters zich natuurlijk ook te houden aan, uh, aan de regelgeving en aan, uh, aan de wetten die we hier hebben. Hij zorgt nou eenmaal voor last ja, en dan wordt hij dan alsnog toch wel weer in een, uh, ja, in een gevangenis uh, gezet... voor ja, een week, soms een paar weken. En um, ja, daar leert hij dan weer, uh, omdat hij zo beïnvloedbaar is... Uh, verkeerde vrienden, om het zo maar even te noemen, kennen. Ja, de bias is niet het beste nee, begeleidingsinstituut. Nee, nee, nee. Dus nou, en dan... Uh, Komt hij er weer uit. En dan nou, heeft hij weer nieuwe rare vrienden gemaakt. En heeft hij dus ooit gaat werk? Het een werk? Beetje... Um, nee, hij heeft niet echt werk. Hij heeft een dagbesteding in de ochtend. Um, waar hij dan wat klusjes doet. Maar dat is alleen in de ochtend. En uh, daar ze, verdient hij uh, ja, een klein beetje mee. Maar niets uh, iets substantieels. Nee. Hoe oud is hij nu? 25 is hij. Hou je van hem? Ja. <laughs> ja, ik hou echt van hem. Ja. Zie je Ondanks hem veel? De... Nee, ik zie hem niet heel veel. Nee. Ook om, natuurlijk omdat hij aan de andere kant van het, uh, van het land woont. Hij hoort. zit nog in het oosten. Ja. Ja. Ja. ja. En jij werkt op de universiteit. Ja, hier in de stad. Ja. Ook als begeleider, hè? Zo'n ja. beetje. Ja, als tutor van, uh, van eerstejaars communicatiewetenschappen, studenten, ja. ja. In die band met hem, heb jij ook ooit nooit de hevige behoefte gevoeld om hem, om hem ook verder te helpen? En je daar dan vervolgens misschien ook machteloos in gevoeld? Ja, heel erg. En, en natuurlijk mijn ouders ook. Ja, we sporen hem echt heel erg aan om, um, ja, om toch maar weer... Hij woont nu op een kamertje en dan ja, om toch maar weer uh, begeleid te gaan wonen. Maar ja hij, ja, hij voelt zich dan... Soms bedenkt hij van oké, okay, dan... Dan kan hij kan het echt niet alleen. Maar vaak, ja. wil hij het ook gewoon niet. En. ook met zijn verslaving. Uh, ja, hij kan dan daar niet een biertje drinken, zoals zij dat dan noemt. Um, en er zijn natuurlijk allerlei andere. Uh, ja, regels waar hij zich dan daar aan moet houden. Wat hij liever niet wil. En. Um, maar ja, ja. Ja, we proberen hem daar wel. Uh, echt in te helpen, maar het is, het is wel echt heel moeilijk. Waar zit zijn geluk? Is hij ook wel eens blij met iets? Met een bezigheid of een belangstelling? <hums> um, um, ja, hij is, hij is wel dol op uh, uh, uh, geheime radiozenders. <hums> Piratenzenders. Het Nederlandse Lied, moet ik dan meteen aan denken. Ja, ja. Maar ook al alles wat, de, al wat die zenders maken. Bas Leven, nog op oude zendschip Veronica bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, is, uh, dat is wel zijn ding. Hij heeft wel een ja. afleiding, dat ja. wel. Um, nogmaals, even oproep aan de luisteraars. Misschien zijn er mensen die dit herkennen uh, uit hun eigen omgeving... of op een andere manier erbij um, betrokken zijn. 0800 1121. 0800 1121. Marigo Theuwe. Je hebt dit verhaal... Um, aangehoord. Heel herkenbaar. Mm -hmm. uh, in de zin van... Uh, vaak hebben ze impulsief gedrag. Oftewel, uh, ze kunnen vaak een... Uh, ze missen een soort rem. Een cognitieve rem. Op hun, uh, op hun impulsgedrag. En dat... Doet hem vaak in de criminaliteit belanden. Ja, maar uh, toch heeft hij af en toe wel het inzicht. Ja, hij heeft wel het inzicht soms, het En ze proberen ja. hem uh, bij te brengen. Ja, en dat kan ook wel, denk ik, maar je hebt veel meer. Oké. Okay. Het het, dat kan ook wel uiteindelijk, maar je hebt veel meer tijd nodig uh, dan de gemiddelde Nederlander, zeg maar. En wat zie je bij een jeugdreclasseringsmaatregel? Die is maar één keer in de maand een contact. Dat is natuurlijk toch heel weinig. Hmm. Tegelijkertijd uh, wat jij ook schetst, ze willen graag zelfstandig zijn. Ze willen graag normaal zijn. <tie> de politiek is erg gericht op eigen verantwoordelijkheid. Maar veel van deze jongeren hebben eigenlijk levenslang en op heel veel onderdelen toch ondersteuning nodig. En de kunst is in feite dat we vanuit de, de zorg, vanuit de samenleving deze jongeren uh, zien te bereiken. Dat ze weten dat ze ondersteuning nodig hebben. En dat ze dat leren accepteren. Maar dan moet er wel niet zoveel bezuinigd worden als we nu hebben op de dagbesteding en op het onderwijs en op alle ondersteuning die ze overal nodig hebben. Wat ik ook hoor van haar, van Rosanne, is de recidieven. Precies, dat zie ik in. Veel plegen. Ja, Bij veel zegt men zelfs dat 70% van verstandelijk beperkt zou zijn. Mm -hmm. Nogmaals, we weten het niet precies. Um, maar wat je ook schetst, Rosanne, is de, de uh, ja, eigenlijk het contraproductieve vind ik van de strafrecht van deze jongeren. En de. Mm -hmm. ja, wat ik, we weten eigenlijk heel weinig van hoe met deze jongeren strafrecht wordt omgegaan. En dat is, ja, we, ze worden wel berecht. En tegelijkertijd denk ik, ja, is het nou nuttig? Moeten we dat anders gaan doen? We weten er weinig vanaf. Het jeugdstrafrecht is volgens uh, iemand die er onderzoek naar heeft gedaan... primair uh, schuldstrafrecht. Dus je wordt primair bejegend vanwege je schuld. Uh, maar tegelijkertijd uh, zie je toch dat er vaak een relatie is... tussen de handicap en delict... En naar mijn idee moet er toch meer onderzoek gaan komen. Uh, om te gaan onderzoeken van hoe moeten we nou met deze jongeren het strafrecht omgaan. Dat en dat ik. is ook uh, de wil van Mariko Thewen. Precies. <laughs> en ja, daar is dus geld voor nodig. Klopt. En dat ja. hebben ze niet ja. bij, uh, in de la van meneer Teeuwen, of Wel. Uh, te teven. Teven, <laughs> ja. ja. Uh, dat weet ik niet. Uh, ik heb een onderzoek ingediend uh, bij het ministerie van Justitie. Dus ik hoop dat dat uh, toegekend gaat worden omdat het, naar mijn idee, dat het heel nuttig is om te gaan onderzoeken. wat zou nou het meest rationele, best werkende beleid zijn. voor deze groep in het strafrecht? En al helemaal wat Rosanne schetst, haar broer is 25. Dan kom je niet meer in het jeugdstrafrecht. want dan kom je in het volwassen strafrecht. Mm. En volwassen strafrecht is niet zozeer gericht op zorg en ondersteuning. maar toch meer, uh, ja, toch meer de straf. Dat is een verschil met jeugdstrafrecht. Jeugdstrafrecht heeft altijd nog meer een zorgkant, zeg maar. Een pedagogische kant. En dat is bij het volwassen strafrecht niet meer. Het volwassen strafrecht is te rechtlijnig in deze? Ja, daar weet ik ook te weinig van, omdat we dat gewoon eigenlijk nog niet weten. We weten niet uh, welke jongere of welke jongvolwassene voor welke delict welke straf krijgt omdat dat niet geregistreerd wordt, dat weten we gewoon niet. En hoe dat dan dus uitpakt over zoveel jaar, weten we dus ook niet. Nee, maar dat, is dus, dat zou dus onderdeel zijn van het onderzoek. Ja, dat zou onderdeel zijn van het onderzoek. Want wat wil ja. u verder onderzoeken? Waar, waar, waar, waar, waar wat, wat, wat ligt nog braak? Is het de kennis of is het uh, kennis over de methodiek om, om dit aan te pakken? Beide. Er ligt, is, kennis, is de gebrek aan kennis nou, op allerlei fronten. In de samenleving, binnen justitie, binnen politie. Um, gewoon ook in de hele maatschappij. Veel te weinig kennis over deze groep. Men weet ook eigenlijk veel te weinig hoe men met deze jongen moet omgaan. Dus er zijn instanties, als je dat niet weet, die een beetje doormodderen. Maar het vreemde is, dit is natuurlijk ook niet van deze tijd dergelijke handicaps hebben altijd bestaan. En ja. die zijn ook in hechtenis genomen. En ondertussen mag ik toch hopen, anno 21e eeuw 2013, dat er wel enige vorderingen zijn gemaakt. Nou ja, het wordt nu een ingewikkeld verhaal als ik het helemaal ga uitleggen. Ik zal proberen probeer het heel het, compact uit te in, leggen. Probeer het een beetje in ja. Jip en Janneke taal, okay. dat zelfs ik het begrijp. Oké, okay. tot nu toe ben ik uh, redelijk Jip en Janneke of niet? <laughs> nee, maar goed, met, met respect voor, de, ja. voor het onderwerp. Kom, ja, nee, nee. Geen um, Kijk, het verschil is, vroeger waren, werden deze mensen vaak als patiënt bejegend, in de jaren zestig. dan kent u misschien nog wel. Müller, Müller, precies. Toen waren verstandelijk beperkten werden we vaak als patiënt gezien die zorg nodig hadden. Ja, maar Denendal ging het ook heel erg over integratie. Precies, en, en dat is op slag gekomen. Maar voor die tijd was men patiënt of uh, had het paternalisme. werd gezegd hoe iedereen moest zijn, hoe moesten gedragen. Hm. Toen kwam Denendal en toen hadden ze iets van ja iedereen is normaal, dus moeten we ons allemaal. Iedereen is normaal. Dat dus was een inrichting ook in het, o, in het oosten van het land. Precies. Uh, de, de, de, de uh, progressieve behandelaar was Karel Muller. Man dat lang haar Ik herinner me ook nog de staatssecretaris Hendricks die daarmee te maken had. Ja, de fine. overheid was er wel heel hevig mee bezig. Ja. Maar dat was dus de jaren zeventig. Ja. We zijn nu veertig jaar verder. Ja, maar dat is wel een kanteling geweest. Vanaf dat moment wilden we deze mensen niet meer als patiënt zien. Of mensen die een vlekje hebben, maar als normale mensen. Mm -hmm. En dus normale mensen die normaal moeten kunnen leven. Zoals wij allemaal hier in de bus zitten. Uh, normale wijk, normaal huis, normale baan. Uh, maar de werkelijkheid is weer barstiger. Uh, het strafrecht is veel repressiever geworden. Uh, we zijn een repressief strafrecht... in vergelijking met ons omringende landen. Uh, wat ik zeg, die meritocratie. Baantjes kunnen ze steeds moeilijker uh, krijgen. Maar ook de zo'n Meritocratie. Meritocratie. De samenleving van de verdiensten. Hoge eisen. Ja, ja verdiensten. Hoge eisen. eisen. Je, moet ja. een heel, je moet goed kunnen communiceren. Ja. Je moet efficiënt zijn. Je moet snel zijn. Uh, je moet, alles moet doelmatig zijn. Uh, nou ja, het klinkt heel onaardig, maar dat zijn ze vaak niet. Ja, maar, Moet maar dat, meer dat, investeren. dat, dat ja, doelmatigheid, maar ook schablonen. Mensen allemaal maar in vakken persen. Dan, ja. dan, dan denk ik in dit geval toch ook aan een ouderwets uh, term: uh, maatwerk. Ja. Is dat, is dat, is dat niet uh, mogelijk in deze, of is het te ingewikkeld? Ik denk dat veel mensen... Op, ja, het is te duur wat je schetst, Rosanne ook op school. Er zijn scholen die het hartstikke goed doen met deze jongeren. Maar er zijn ook scholen die het veel te complex vinden... en daar geen geld voor hmm. hebben of willen... dat weet ik niet precies. En dus de jongeren met een verhouding... soms een klein delict van school schuren... Je ja, hebt bijvoorbeeld het convenant Veilige Scholen. Als daar een uh, vechtpartij op het schoolplein plaatsvindt... moet dat aangegeven worden bij mm. de politie. Maar dan heeft de jongen wel een strafblad. Ja. En dan zijn kinderrechten die zeggen... ja, maar dit soort dingen wil ik niet voor mijn neus krijgen ja. in de strafbank. Maar dat denk ik ook even aan onze uitzending van afgelopen maandag. Ging over uh, criminele uh, allochtone groepen uh, in de wijk Grigny in Kanaaleiland. Mm -hmm. Ook alweer een proefschrift, en, maar daar zat dus een, een jobcoach... Die het, in dit geval ging het over Marokkaanse jongeren. Nogmaals, in dit geval hebben we het over groepen die door de hele samenleving heen gaan. Uh -huh. Maar die vertelde ook dat bepaalde bedrijven toch um, um, niet worden verplicht. Um, aan de andere kant ook dit soort, dit soort jeugd aannemen, aan de ja. baan helpen. Ja. Uh, hoe, hoe is dat in dit geval? Er gebeurt van alles en nog wat in Nederland, zeker waar. En dat is de positieve kant. Gelukkig gebeurt er wat maar nog veel te weinig. Uh, en zolang we deze jongeren te veel opsluiten... in plaats van dat we ze insluiten zeg maar, met elkaar in de samenleving... Uh, zullen we die criminaliteit houden. En er moet veel meer ontwikkeld nog worden. Uh, niet alleen qua kennis, maar ook uh, uh, ruimte. Ja, eigenlijk is het een politiek verhaal. Daar komt het eigenlijk op neer. Eigenlijk zou de politiek moeten accepteren naar mijn idee... dat er een grote groep is in de samenleving... die niet mee kan komen met de eisen die we hebben. Uh, en of het nou in de zorg is of in het strafrecht. Eigenlijk moet daar uh, politiek uh, meer voor doen. Maar zoals een officierinke zei, het is geen sexy onderwerp. Nee. Uh, man uit de praktijk, Jan Winter aan de telefoon. Dat klopt. Met, uh, Jan Winter. Vertel. Ik ben participatiecoach. Ik uh, werk met, uh, al bijna 40 jaar met de doelgroepen uh, die nou besproken wordt. Mijn ervaring is dat het net echte mensen zijn... En dat wij als maatschappij die mensen zo maken zoals net door jullie besproken worden. Ik heb nooit geen proefschrift geschreven. Ik ben het ook niet van plan. Maar ik zet me wel dagelijks in als vrijwilliger voor, deze voor onder andere deze doelgroep. En zoals jij zijn er natuurlijk heel veel. Zo zijn er heel veel uh, uh, medeburgers, actieve burgers. Die uh, vaak door instituties en organisaties tegengewerkt worden als het gaat om de begeleiding van deze mensen. Ik doe dat onder andere... Via de organisatie Exodus, ben jullie wel bekend, ben ik actief in, in, dit, in dit traject en ook bij de gemeente Venne en bij verschillende instituties en organisaties, onder andere de gemeente en organisaties die ervoor telt krijgen maar het nalaten om met deze mensen een goed traject te doen. Jan Winter, heel duidelijk voorbeeld uit de praktijk, daar uit Limburg. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending. Marigo Theeuwen, dat klinkt toch wel naar ouderwetse participatie uit de burgerij zelf. Ja, zeker. En er zijn een heleboel initiatieven, dat is zeker waar. Je in Amsterdam ook zijn naar bakkerijen bijvoorbeeld. Uh, dus dat is prachtig. Want kijk, de positieve boodschap is toch dat je de beïnvloedbaarheid die deze jongeren hebben positief moet gaan gebruiken. Uh, en daar is zeker heel veel winst te halen. Maar dan is het nogmaals een politiek verhaal dat er wel uh, acceptatie moet komen. doordat er geld uh, vrijkomt voor de begeleiding voor deze groep. Eerst maar eens even onderzoek. Het is een taaie toestand. Uh, maar de tijd zal leren wat er uitkomt. Uh, wij, onze tijd is om. We kregen nog één tweet. Er staat. De hele wereld wordt bestuurd door verstandelijke gehandicapten. Nou ja, ik hoop <lacht> toch dat er geld komt. Dankjewel. Dank jullie wel voor de aandacht. Dank je. Radio 1 presenteert... En wat heb ik voor u meegenomen? Pekelvlees. Heeft u de trek in? Oh, heerlijk. <lacht> Beter dan een bloedtransfusie. Een alledaags familiedrama in 20 afleveringen. Tante Ali belde er weer.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 Uh, Zwitserland, dat valt bij ons helaas onder de rest van de wereld. Oh? Uh, Internet, bellen en sms'en verrekenen we daar achteraf. Kloten. Ja. De rest van de wereld. Uh, ja, sorry meneer, ik kan er even niets anders van maken. Toch raar, ik weet het zeker. Een, een, een superbusiness, heel Europa. Een rood bord, uh, witte letters. Groot, oh. oh, ah, dat is, dan, dan moet bij Vodafone zijn, denk ik. We hebben een groen bord. Ah, Vodafone. Uh, ben ik die even? Uh, geen probleem, een succes in kloten. De ballen. Dag.